Voor drie dagen per maand. Daarvoor krijgt hij het wettige uurtarief. Staatssecretaris Dijksma wijst een alternatieve route voor het vliegveld Lelystedt, Lelystad af. Dat alternatief zou vliegveld Teugen ontzien, waardoor parachutespringen daar mogelijk zou blijven. Maar Dijksma schrijft aan de Tweede Kamer dat de alternatieve route het luchtverkeer naar Schiphol te veel zou hinderen. En bovendien onveilig is. De staatssecretaris heeft afgelopen week gepraat met vertegenwoordigers van het vliegveld Teuge en met de Europese luchtverkeersleiding Eurocontrol. Eurocontrol was eerder positief over de alternatieve route, maar volgens Dijksma had de organisatie niet alle aspecten meegewogen. In het zuiden van Duitsland heeft een man in zeker vijf winkels babyvoeding met gif vermengd. Hij wilde de winkels afpersen. Volgens de Duitse politie is het gelukt om alle schappen op tijd te legen.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 Vanmiddag is het op steeds meer plaatsen droog met af en toe zon. Het is een graad of twintig. Morgen nog wat warmer met eerst nog zon, maar later bewolking en buien. In het weekend is het koeler met af en toe regen. Dit was het... ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Ik ben John Sahoka van de ANWB. In de Randstad staat de file op de A27 Breda richting Gorkum. Er staat vier kilometer voor Gorkum met bijna een half uur vertraging. Tot zover de verkeersin.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 En jij beleeft het. Zon, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM Luncht. Ik, er zijn keuzes waar ik. Daar, daar lig je toch wakker van? De nacht. Man, ik lig zo vaak wakker. Echt. Goh. Wie, wie ligt er ook vaak wakker? Ja? Ben je zo'n tot vier uur wakker ligger of vanaf vier uur wakker ligger? Wie zijn die mensen die tot vier uur wakker liggen en dan bom in slaap? Ja? Uh, en, en om zeven uur weer op hè, met kringen. Ben jij meer zo'n uh, zo tot vier uur slaap en dan wakker? Liggen? Jij bent ook zo'n vier uur. Wie, wie wordt er om vier uur s'nachts wakker? En, uh, uh, en waarom kan je niet meer slapen? Hebben jullie een vliegveld ook in de buurt? Uh, nee? Lig je misschien naast de geluidsbron die je nachtrust? Of... Nee? Je ligt niet naast de... Ja, maar waarom worden we... En dat je ook nog denkt dat je de enige bent. Terwijl we zouden toch echt de vier uur wakker Facebook-pagina uh, Facebookpagina... Hey, Hé, ik ben ook weer online. Nou, uh, maar wakker liggen, wat is dat toch vreselijk, zeg. Daar hoor je niet zoveel mensen over. Maar ik vind het wel naar. Ik vind wakker liggen echt naar. Nou ja, niet alle wakker is naar, hè. Kort wakker is lekker. Kort, oh, kort wakker is heerlijk. Niet jij wordt wakker, maar iets van jou. Bijvoorbeeld... Je blaas. Ja? Je ligt lekker te slapen en, en je hoort opeens... Hé, hey, hallo, hé, hey, hé, hey, hey. Nee, nee, je bent morgen aan de beurt. Nee, nee, nu even. Effe... <lacht> nou, dan weet je dat je eruit moet. Geen licht aan doen. Niet gaan denken. Gewoon op de automatische piloot door je huis. Je weet precies wat het allemaal wezen moet. En dan doe je wat je doen moet. En dan ga je weer terug naar je bed. En dan kom je bij je bed. En dan is het nog lauw. Een lauw bed. Oh. <lacht> In je kussentje en je dekbeetje. beetje. Oh, kort wakker is heerlijk, hè? Weet je welke ook lekker is? De Hoe Laat is het Wakker, ken je die? Dat je slaapt en je wordt wakker. Ik... Hoe laat is het? Het zal... zal wel half zeven zijn en dan kijk je op je wekker en dan is. Het... Half drie? Oh, heerlijk. Maar ja, kijk uit, want de Hoe Laat is het Wakker wordt voor je het weet de, de, de, de rekenmachine wakker. Degene heeft de half drie. Ik ben kapot. Hoe lang heb ik nog? Half drie, half vier, half vijf, half zes. Oh, half zeven, man. Oh, ik ga nog even... Weet je wat ik doe? Ik zet de wekker een half uur vooruit. Dan kan ik nog drie keer op de snoesknop drukken. En dan haal ik de trein nog van zeven, half negen. En dan ben ik vijf minuten te laat op mijn werk. Maar dat maakt We hadden een vergadering. We gingen die vergadering. Ja hoor, je bent gaan denken, te laat. Nou, en dan lig je dan maar wakker, wakker, wakker. En ik weet je wat, ik, uh, ik ga even op Facebook kijken. Ik had gisteren iets heel leuks neergezet. Kijk wie me geliked heeft, s'nachts zo midden in de nacht, hè. <laughs> Niemand heeft me geliked. En dan komt het, hè. Niemand heeft me geliked. En opeens word je onrustig. Zie je? Ik dacht dat dat er wat was. En dan nou hebben, ze, hebben ze het vast met elkaar afgesproken. En heb, weet ik het als enige. En voor je dat je het weet begint het te malen en te malen. En die gedachten die komen terug en terug en terug. En, en ga weg. Nee, we blijven. En, en, en op een gegeven moment wordt het van binnen zwarter... dan de nacht buiten. En dan lig je zo in de depressie wakker. Dat van binnen alleen maar gedachten als het... Komt nooit meer goed. Niet met mij. Niet met de wereld en niet met de economische crisis. Goedemorgen. Artiest in het licht.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 alles is voorbij, maar het voelt niet zo, want hij hoort zo bij mij. Uit het niets vellen tranen op, van nog niet zo lang geleden. Ze bleken te zijn weggestopt, en op zijn minst zijn vermeden eerste plek van onvermogen kwetsbaar als die is overrompelt mij een schreeuw van dit gemis alles. Was ze overleg. De omgang is bezegeld in gedeelde middenweg. En elk huis zijn eigen speelgoed. En beide harten op zijn plek. Hij zegt: we doen het heel goed. En aan liefde geen gebrek. Elke week een aantal dagen, maar ze gaan zo snel.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 Overrompelt mij en schreeuwt van dit gemeest. Van dit gemeest. Ja, omdat wat uh, kant zou ik bijna zeggen van uh, deze dame. Uh, want uh, zo hoor je het niet al te vaak. Maar het is wel de moeite waard. Angela Groothuizen was het. En Angela Paula Groothouse was het zelfs. Zij werd geboren in Alkmaar op 28 september 1959. Uh, zij heeft vier oudere broers en zussen. Uh, na naar de, naar de rooms-katholieke meisjenschool ging ze naar de Havo. Na, en volgde daarna ook nog een jaar onderwijs in de Verenigde Staten. Aan een high school in Lake, uh, Lake Orion. In de staat uh, Michigan. Tijdens de schooltijd uh, maakte ze deel uit van uh, diverse schoolbandjes. En een oudere broer uh, zat in die tijd in de Noord-Hollandse uh, hardrockband Howling Hurricane. En uh, vroeg haar om uh, zich bij die band te voegen. En in 1978 nam ze met die band de single uh, Dreams Up Rock. Uh, dream, ja, Dreams Up Rock op. Zo moet ik het zeggen. Uh, in datzelfde jaar uh, werd uh, Groothuizen gevraagd... om in een nieuwe Nederlandse meidengroep te gaan komen. En dat waren natuurlijk de Dolly Dots. In, oorspronkelijk had ze daar geloof ik niet zoveel zin in. Maar dat werd uiteindelijk een ontzettend groot succes. Die zes meiden. Het was ook een ontzettend leuke band. En die hebben uh, aardig wat succes gehad in de jaren tachtig. Dolly Dots dus. Uh, dit was Angela Groothuizen solo. En uh, het liedje dat heet De Helft van mei. Mooi nummer, trouwens, al zeg ik het zelf. Goed, we gaan verder. Jawel, we hebben nog veel meer. En uh, nog veel meer moois. Dit is nieuw. We're not a movie with written lines. Still a chasing the perfect breathing line. Where are you going? What you try to find?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 Jason the perfect pretty life Sunrise Avenue en uh, Heartbreak Century. Zo heet het nog Heartbreak Century. Dat is gewoon een leuk liedje. Ja, vind ik wel. Goed, eens even kijken, wat gaan we doen? Ja. Ja. We staan in de startblokken. Ja, maar we gaan er wel uit. En we gaan er nu uit. Uit de startblokken. Een vooruitblik op Zandvoort Lunch Sport. En als alles uh, natuurlijk mee zit, dan hebben we aan de telefoon Henny Rukkert, Onze enige echte sterk sportverslaggever. Wat overdrijf je dat altijd, Ruud? <laughs> ja, nou, dat vind ik gewoon. Ik heb mateloze bewondering voor je. Ik, ik, ik vind dat die zich nog heel gematigd uitdrukt eigenlijk. Nou, kom op nou jongens, hou op met de <laughs> Ah, Jij houdt er wel van een veertje links of rechts? Ja. Hij, zit er, hij, hij, hij zit gewoon te blozen achter. Zit er, zit ja, ik heb een hele rode kop, ja. Een hele rode kop. Maar goed, dat er geen camera op staat dan. Hé, hey, maar vertel Henny, want we willen graag van jou vernemen natuurlijk. Want morgen heb jij ook Zandvoort luncht. Maar dan voor de sport. Dat is onze vrijdagse editie. En wat gaan we ja. allemaal doen morgen? Nou, Joop van Nes en ik zijn uh, nog bezig, of eigenlijk Joop hoor, want ik wil het niet... ...om een van die meidenbasketballers uh, in de uitzending te krijgen. Ja. Die zijn weer begonnen en ja, op een bijzonder uh, goede manier. En daar willen we natuurlijk graag aandacht aan schenken. En ja, ja Joop van Nes komt waarschijnlijk ook langs. Dat is natuurlijk de man van het basketbal in de Zandsport. Ja. Uh, denk maar aan het schoolbasketbal. Mm -hmm. Dus uh, dat gaan we proberen. We gaan sowieso ook aandacht besteden aan Amsterdam-Dakar... Want op 28 oktober gaan zes mannen uit Zandvoort uh, meedoen aan de Amsterdam Dakar Challenge onder de naam Amdak Beach Boys. Ja. In drie 4x4 auto's rijden ze van Amsterdam naar Dakar. De teams bestaan uit Julian van der Pijt, Mark van Heemskerk, Martijn Jacobs, Kees Zwaan, Peter Vos en Hans Steenman. En ze moeten zo'n 8400 kilometer afleggen. Dat is nogal o, wat. O, o, o, o, o. En in, onder die ja, omstandigheden... He, en als ze aan de finish komen in Dakar, dan worden die auto's geveild voor een goed doel. Het is natuurlijk een schitterend zandvoortsorganisatie. Uh, ja, Prachtig. Wat... mooie initiatief. Maar het zijn, het zijn geen alfabie-voertuigen toch? Nee, nee. Nee, nee, nee want ze, ze moeten wel een stukje water over, natuurlijk. of? Uh... Ja, nou, daar zullen ze wel een bootje voor gebruiken, denk ik. Ik <laughs> denk het ook. He? <laughs> nou, en we hebben als gast in de uitzending Marijke Nat. Dan nou vraag je je af wie is Marijke Nat. Nou, nou, dat is een bijzondere dame. Die is uh, in de scheidsrechterswereld heel bekend... Ja. Uh, nadat ze gestopt was bij de KNVB, werd ze door AZ benaderd om daar als assistent scheidsrechter van een jeugdteam aan de slag te gaan. Eerst bij AZ16, daarna bij AZ17. Tot 2016 heeft ze dat gedaan. En ze heeft workshops, spelregels gegeven aan twee DSB-junioren. Zodat zij ook zonder problemen hun spelregel uh, uh, bewijs konden gaan halen. Nou, dat is natuurlijk leuk om eens een keer een vrouw te horen die in dat scheidsrechtersgebeuren zo'n uh, grote plek inneemt. Ja. Ze is Sinds je scheidsrechter is lid van de COVS en traint nog regelmatig met de scheidsrechters uit de vereniging Alkmaar. Met heel veel plezier. Dus dat is ook wel een leuk verhaal. Zeker. En dan natuurlijk alle andere sporten: het wielrennen met André Jansen Want we hebben natuurlijk fantastisch wielrennen achter de rug. Ja, zeker weten ja, Nou, het paalt weer uit, hè? Ja. Dat is uh, Sport lunch. Altijd. Uh, Oké. Okay. Nou, we zijn uh, ontzettend blij en, uh, dat je het doet. En uh, heel veel succes met Prama morgen Dankjewel, en jullie ook met dit programma. Dankjewel, Dankjewel. fijne uitzending da, da, da. morgen. doei Dag. dag. Ja, ja, <laughs> Hoi. Hoi. Krijgt hij het voor elkaar? Precies de tune vol. <laughs> Wat morgen. Je? je? een hebben? zeer je? verslaggever. Ja, zeker. Goed, we zullen hem niet veel, veel meer veren geven... want dan uh, <laughs> raakt hij <niet> van slaap. <laughs> Sweet the Buster. Still Believe. You met Bertus Borgers. Like Each time you Sweet Buster, later nog eens dunnetjes overgedaan door Herman Brood en zijn wild romance. En uh, we gaan nu een... Uh, oh wacht even jij. Uh, we gaan nu even naar een plaats waar Dolly gisteren was. Dolly was eigenlijk op de plaats waar ze thuis hoort gisteren. Oh, Sam, jij bent er ook wel in. Hè? Namelijk in de Bias. Oh, oh, oh. Ja. ja, Dolly zat in de baaiers namens. Ja. Ze hebben er ook weer vrijgelaten hoor, maar... Ja, meteen. Meteen. Ja, het bleek meteen nog... dat het daar mijn... mijn uh, nee, was niet nee, mijn... Maar... Ze dachten wel, van die is te lastig. Die moeten we niet hebben hier. <lacht> <lacht> <lacht> Wil ze gelijk de gevangenisradio overnemen en zo. Dat kan allemaal niet. <lacht> <lacht> Hè? Maar het had wel een leuk idee geweest. Ja, oké. Okay. Ja. Maar uh, goed, um, uh, de artiest uh, in het licht, dames en heren... heeft ook iets met de bias te maken. Ja, huh? echt wel. Johnny Cash? Nee. Oh. Die hebben we al gehad. Een paar weken geleden. Oh, al. oh oké. Okay. Nee, je had in de tijd een, een, een televisieserie. Ja. En die heette de Vrouwenvleugel. Oh ja. Weet je dat nog? Ja, zeker. Oké. Okay. Nou, deze dame zong daar dus de titelsong van. Oh! Vera Man. En dat is ons artiest. In het licht. Ja. Dat is ons artiest in het licht. Met dat liedje uit Vrouwenvleugel. Oh. Een tranentrekker hoor. Och, nog nee. één kans. Sorry? Ik heb net mijn make-up opgedaan. Ja. Gaat het nog, kind? Jawel. Moet ik zeker meteen het nieuws erachteraan doen of niet? Nou, ik zal oh, eerst ja. nog. <laughs> ik zal jullie nog even wat vertellen over die dames. Oh ja, dat uh, is goed. Ik vind ja. wel even leuk. Dan kan he, ik dan weer uh, even op adem kan komen. Kun jij weer eventjes uh, tot jezelf komen? Hè? Want dat is ja. toch wel heel belangrijk na zo'n ontzettend gevoelig nummer. Nou. Vera Mann, dus. Dit was haar. Het was ook het enige liedje wat ik van de kon vinden, trouwens. Uh, ze, is een, uh, ze is geboren in Genk. In België dus, op 28 september 1963. En ze is dus 54 geworden vandaag. Uh, ze is een Vlaamse actrice en musicalster. En uh, zij zong dus uh, deze titelsong van de serie Vrouwenvleugels. Ze debuteerde in 1987 met een. Uh, Ensemblerol in de musical My Fair Lady. De zoveelste remake daarvan dan wel natuurlijk. In het uh, theaterseizoen van 1994 1995 speelde zij uh, weer in deze musical. Uh, nu als een van de uh, hoofdrollen als Eliza um, Dolittle. En dat was dan in de 222ste remake van My Fair Lady. Die overigens voor het eerst in de jaren 60 werd uitgevoerd. Toen met Margriet de Groot en, en Wim Zonneveld. Als de en Johan Kaart ook niet te vergeten, natuurlijk. Och je, Och, ja. Niet te vergeten. Ja, prachtige mooi versie. Was ja, ja, prachtige versie. Was ja. Ook. Vind ik nog steeds de mooiste versie, hoor. Als ik ben. Maar goed, dat is niet belangrijk. Uh, Veraman, dus. Uh, zij zong dus de titelsong van Vrouwenvleugel. Die bekende televisieserie die speelde in een vrouwengevangenis. Vandaar. En dat was dus het nummer. heette Nog één kans. Nou, je hm. krijgt nog één kans, Lolly. Je hebt nog één kans om het nieuws te lezen, ik neem vandaag. Hem. Ik neem die kans. Ik ja, krijg nog één kans ah. om het nieuws te lezen. Dat ga ik dat doen ook. Ja. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Luisteraars, kijkers, hier volgt, volgt een update van het regionale nieuws van donderdag 28 september 2017. Rijkswaterstaat laat komend weekende op diverse plekken werkzaamheden aan de weg uitvoeren op de A4. Automobilisten moeten daarom rekening houden met afsluitingen, omleidingen en vertraging. Het stuk snelweg tussen Burgerveen en Leiden, en dat is richting Den Haag, is van vrijdagavond 9 uur tot maandagochtend 5 uur afgesloten. Rijkswaterstaat gaat er stiller afval, afval, asfalt leggen. Ik wil afval zeggen, stiller asfalt leggen om zo wat te doen aan de toenemende geluidsoverlast.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 Op donderdag 5 oktober, dat is volgende week... vindt een echtscheidingsspreekuur in Zandvoort plaats. Dit spreekuur is een maandelijks terugkerend spreekuur. Denkt u erover om uw liefdesrelatie... of het nou samenwonend, getrouwd, met of zonder kinderen... maakt niet uit als u plan bent om dat te verbreken... en worstelt u met zaken die hiermee te maken hebben... en waar u zelf niet zo goed uitkomt... en dat mag praktisch... En of eh, emotioneel zijn... dan kunt u een afspraak inplannen. En dat kan via de website www.doc.nl. Nou, en dan verwijst het zelf naar diensten- en echtscheidingspreekuur. En eh, als u dat wilt, kunnen zij ook bemiddelen tussen u en uw partner. En op die website vindt u ook de data... van de volgende echtscheidingspreekuuren in Zandvoort... Als het op de 5e oktober 2017 niet lukt, dan kunt u een afspraak inplannen. Nou, Mocht u er wat meer erover willen weten, verdere info kunt u vinden op de website van de gemeente Zandvoort. En het spreekuur vindt plaats in het pluspuntgebouw aan de Vlemingstraat 55. Uh, mensen met geheugenstoornissen of dementie raken makkelijk in een isolement... Tegenwoordig zijn er echte plekken waar mensen alleen of met de partner welkom zijn om lotgenoten te ontmoeten. Een belangrijke plek daarvoor is het Alzheimer Trefpunt Zandvoort. De eerstvolgende samenkomst is op 4 oktober in ontmoetingscentrum Zandstroom te vinden aan de Toorbekkenstraat 13. En deze vangt aan om half acht en deelname is gratis. Wilt u met de belbus daarheen gaan dan kunt u die bestellen via het 57... 17373. en het onderwerp dit keer 4 oktober is het anders omgaan met haperende hersenen. Een waarschuwing dan, want een stel Microsoft bende is weer actief in Zandvoort. De oplichters die zich voordoen als medewerkers van het softwarebedrijf heeft het vooral gemunt op oudere mensen, zo meldt het NH nieuws. De regionale omroep meldt dat een stel oplichters zich voordoen... als Microsoft-medewerkers die de hele provincie rondbellen... om vaak wat oudere mensen op te lichten. De politie heeft de laatste tijd steeds meer meldingen binnengekregen over de bende... en wil graag ook de Zandvoortse inwoners hierop attent maken. De oplichters bellen mensen op en geven aan dat er een virus op hun computer staat en dat zij hen kunnen helpen om dit op te lossen. Ze spreken vaak gebrekkig Engels. Vervolgens vragen ze hun slachtoffers een programma op hun computer te downloaden... zodat ze op afstand mee kunnen kijken. En dan laten de oplichters hun slachtoffer een klein bedrag op overmaken... om de computervirus vrij te maken. En daardoor ontvangen ze gelijk alle bankgegevens... en kunnen ze hun slag slaan met het plunderen van de bankrekening van het slachtoffer... De politie waarschuwt mensen alert te blijven en niet in te gaan op de misleidende verhalen van de oplichters. Mocht u denken dat u te maken heeft met een oplichter, verbreek dan gelijk de verbinding. Tot zover het regionale nieuws. ZFM luncht dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Of geen weer. Zomer of hartje winter. Het westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, vandaag hadden we te maken met wisselende bewolking, met wat opklaringen en zo hier en daar en af en toe een kans op een enkele bui. Er waait een matige zuidelijke wind en de temperatuur gaat maximaal uitkomen op 18 graden. Morgen gaat het ietsje beter worden met perioden met zon. Maar eerst hebben we nog kans op mist en in de middag weer toenemende bewolking. Er waait een zwakke zuidelijke wind en omdat die iets zwakker is dan vandaag... gaat de maximale temperatuur ook wat hoger uitkomen en die zal zo rond de 20 graden gaan zijn. Daarna zijn de vooruitzichten een overgang naar onbestendig weer met toenemende neerslagkansen... En maximale temperaturen die gaan dalen naar ongeveer 16 graden in het weekend. Nou, dan was dit voor mij de allerlaatste keer dit jaar... dat ik het weerbericht mocht voorlezen dat door ons, voor ons verzorgd werd door Lex van den Horen. Want Lex gaat zijn winterpauze in en uh, in het weekend pakken we de draad graag weer op Lex. Bedankt voor je vele bijdrage dit jaar. en. Uh, we hopen je volgend jaar weer te kunnen vinden via de site meteopagina.nl.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 d'être sage comme avant le mariage avant le mariage avant le mariage dit brengt mij dan toch altijd weer terug naar mijn tienertijd. Dat het is altijd ja dat brengt mij helemaal terug naar mijn tiener tijd ik van 16 jaar was ongeveer ja, en mijn eerste grote liefde. dat was een schoolmeisje, die heette Kobi. En uh, die was gek van Ademo. Ik dus ook. Ja, dat, dat hoort dan natuurlijk, hè. Als je eerste vriendinnetje gek is op Ademo. ben jij ook gek op Ademo? Natuurlijk, hè. <lacht> en, zo ik dat, ja. Ja, en nou ja, dat was, dat was hartstikke leuk. En we kunnen ons dit allemaal nog herinneren, natuurlijk, dat hij met zijn hele familie, een vader met geloof ik 30 kinderen of zo, op de televisie was. Toen bij Willem Duis, 1963, was dat. met permettez, monsieur. En nou ja, wij jongens maakten er natuurlijk ook een schundige versie van: van Poepeter, mag je museum, Mag ik je dochter even lenen? We beginnen met de tenen. Nou ja, en zo verder. Ja, ja oké. Okay. Goed, Adamo dus. Helemaal te gek en uh, voel pech meteen, Monsieur. We gaan door met uh, nog een artiest in het licht. Want die heb ik ook nog. Is dat Ja, dat is waar. Ik moest even kijken of ik dat nou goed zei. Dat ik niet iets... Uh, het kraakt die stoel toch verschrikkelijk. Goed, nou, uh, artiest in het licht. Oh nee, ik zie je. Ik zeg het toch weer verkeerd. Ik krijg eerst nog iets anders. Kijk niet goed. Silhouettes of Love heet dit. Na wat shit burns. Is mooi hoor. Oh. En somweer deep inside, I know there's a lesson to be learned. It's not the crime, but the way that we pay for feelings are mutual. And you go upstairs. I hang my head. Somebody said I let myself down as I crawled into bed. I wondered why the hell I'd ever paid for feelings unmutual. I'm tired. Crazy, Crazy heet de man. Gracie. Niet Crazy, maar Gracie. Dat is zijn naam. Het nummer heet Silhouettes of You. En het is mooi. En in deep inside ik dat er een be learned. It's not Het is Een nieuwe plaat. Eric Grace, of, uh, Isaac Gracie, dus. En Silhouettes of You. Ik heb nog één artiest in het licht voor u, dames en heren. Ja, want u weet, soms zitten we daar helemaal vol mee. Soms heb je er drie en soms heb je er een heleboel. En vandaag hadden we er een heleboel. Artiest in het licht: Jennifer Rush. Jawel. The Of lovers sleeping tight All rolling by Like thunder now As I look in your eyes I hold on to your body And feel Is warm and tender. van deze dame, Jennifer Rush geboren op 28 september 1960 ze wordt dus vandaag 57 Ja, en ze is uh, geboren in Queens in New York uh, op 28 september, dat zei ik dus al en uh, als je dan haar oorspronkelijke naam hoort dan denk je Yo. dan kan ik me voorstellen dat je een artiestenaam neemt He? als je uh, Heidi Stern en dat in Amerika. Nou, dat, dat lijkt me niet helemaal... Uh, ja, nou, dan ga je dus gewoon Jennifer Rush noemen. En uh, dan, uh, dan doe je het in ieder geval goed. Uh, dit was een prachtige plaat. Uh, zij uh, scoorde een uh, wereldhit met The Power of Love. Nou, die hoorde u dus ook. En dat was in 1985. Uh, in uh, Groot-Brittannië werden er uh, in 1985 al meer dan 1 miljoen singles van verkocht. Iets wat een, uh, een zangeres tot dan toe eigenlijk nooit had gepresteerd. Nou, dat was het verhaal. En dan gaan we nog even naar iets anders. Ik uh, moest me vorige week zat ik me even een beetje te ergeren. Want ik zat een kritiek te lezen. Uh, je hebt van de, in die kranten schrijven dan <lacht> van die albumkritieken. En toen uh, ging ook een, een, een kritiek op het nieuwe album van Ringo Starr. En daar stond dan bij de minst getalenteerde van de Beatles. Hoe durft die schof dat te schrijven? He, als je nagaat dat voor heel veel drummers eh, later, waaronder Dave Grohl, onder andere van de Foo Fighters, die vinden dat Ringo hun grote voorbeeld was. Juist omdat hij zo'n aparte stijl van drum had. Dus wat nou met je meest getalenteerde rottel op vindt, Je snapt er helemaal niks van. Maar goed, ik ga een liedje draaien van het nieuwe album van Ringo. Ik vind het toch lekker dat hij nog steeds actief is. Hij is uh, dus ook dik in de 70. En hij staat nog uh, echt... Uh, hij toert nog. En het leuke is dat hij heeft een all-star band. En daar zitten grote jongens in, hè. Onder andere die... Uh, die geuze die bij de Eagles speelt. Nou, ik denk even zijn naam. wel. Oh, Joe Walsh. Ja, dat wou ik zeggen. Een van de mensen die in zijn bandje zit. En... Uh, nou, Ringo Starr. En Speed of Sound. En ik ga nog even een klein stukje draaien... van een ander nummer wat ook op dit album staat... Dat is namelijk een remake van een nummer dat hij ooit met de Beatles opnam. Want joh, dat is leuk. Dat is leuk. Deze klinkt veel beter. I listen for your footsteps, coming off the drive. I listen for your footsteps, but they don't arrive. Waiting for your knock, dear, On my own front door. I don't hear it, does it mean you don't love me anymore I hear the clock ticking on the mantel shelf I see the hands are moving but I'm by myself I wonder where you are tonight and why I'm by myself I don't see you does it mean you don't love me Lekker een liedje van gemaakt. <laughs> Dat is ontzettend leuk. Maar ja, ik kan het niet helemaal draaien. Want de tijd zit er alweer op. Ja, het zit er alweer op. Hè. Ik moet er weer uit. daar ja. is dus een ongeduldig kindeltje. Met een baardje staat hiernaast. Met een oprootte ijmel erbij. Ja wammelt altijd met een lucifers doosje en dan moet ik wegwezen. Ja. Oké, okay, nou. Uh, Doe de fun wie het. En uh, dit was uh, mijn bijdrage deze week. Volgende week ben ik er iets minder, want ik heb uh, volgende week een hele drukke week en andere verplichtingen. Maar uh, dinsdag ben ik er gewoon wel. Ja, gezellig. En uh, ik dank u mee de namens Dolly die intussen al gevlucht is. Uh, voor het luisteren. En wij zien elkaar weer voor de volgende keer. Veel plezier nog met Bart van de Meer straks. En hoi. Fijn weekend.